Robert Baarsgaans, drie kwart van de competitie zit erop, um, ja, zes keer 0 tegen, zes keer 1 goal. Ja, ja die cijfers kloppen, dus, <laughs> dat is mooi. We scoren weinig en uh, dat vind ik ook, uh, zeker op de manier waarop we willen spelen, met heel veel hoge druk. En, uh, nou, dat, dat zal een aantal oorzaken hebben. Maar één daarvan is dat we gewoon simpelweg niet effectief genoeg zijn, want zeker na de winterstop hebben we ruim voldoende kansen gecreëerd. Ik heb toch uh, dat, uh, met jou al eerder een gesprek over gehad in september. Ik zei, er zijn heel weinig we of heel veel wedstrijden hebben we maar één keer scoren. Er zijn er nogal wat. Ja, nou nee, goed. Als ik, uh, ik weet Toen mijn... bestreed je dat trouwens. Toen zei je van, had je nog een hoop vertrouwen erin? Ja, nee, maar dat heb ik nog wel. Uh, hoe meer kansen je gaat creëren, hoe meer doelpunten je gaat maken straks. En, uh, als je even kijkt naar uh, een aantal jaren geleden NAC. Die zijn derde geworden. Die deden niet anders het hele seizoen om het 1-0 winnen. En uh, zo zijn er ook wel eens een aantal ploegen kampioen geworden. Ja, maar we hebben ook zes keer een nul tegen. Ja. <laughs> ja, ik heb een huisweer gedaan. <laughs> ja, mooi. Ja, klopt. Ja. Dus wat dat betreft, die verdediging die moet je denk ik trouwens uh, vertrouwen hebben. Nee, dat krijgen ze ook. Onze groepen die al een tijdje bij elkaar speelt, natuurlijk. Uh, ja, we geven niet zoveel kansen weg, hoor. Dat, uh, dat, dat ligt aan het gegroepeerde spelen van het hele elftal, Maar dat, is, uh, dat ziet er gewoon prima uit. Rode JC. Um, ja, Joël van Nief. Dat is de enige bewijziging in de verdediging. Ja, Joël gaat spelen ten opzichte van Burnett. Die is liggen geblesseerd, Kon het niet halen. Nou, dan heeft Van Nief zich voldoende bewijs in het tweede helftal. Om een kans te krijgen. En dat is alleen maar goed voor de toekomst van, van de FC. Middenveld. Dan heb je twee twijfelgevallen. Femi en Spaaf. Ja. Nou goed. Femi moet kijken of hij of kan spelen. Hij heeft ook wat spierklachtjes. Uh, kan hij niet spelen. Speelt Kieftembelt. En Sparov heeft een, een blaar onder zijn voet. Die, die nogal stevig is. Maar die, die wil en kan gewoon spelen als dat nodig is. dan uh, voorin. Bos voor Bakunen. Ja, Henky heeft, uh, heeft drie weken de tijd gehad om zich, uh, om zich te laten zien. Nou, het was niet, uh, niet, uh, niet slecht, maar ook niet heel goed. En uh, we denken dat we in deze wedstrijd Leo uh, beter kunnen gebruiken dan, dan Henk, vandaar dat we voor Leo kiezen. Jullie zijn met een speciaal programma met uh, Texera bezig, omdat jullie vonden dat hij eigenlijk uh, nou, misschien wat te veel meters aflegde in de wedstrijd. Goede energie, maar eens een keer in die, uh, in die spits. Dat dekt ook een beetje zijn vrucht af. Ja. Uh, David pakt dat goed op. Uh, is, is, is, uh, we wilden gewoon dat hij, dat hij een meter of tien dieper blijft spelen dan dat hij nu steeds doet. Ja. Uh, want dan loopt hij wel heel veel, maar is hij nooit uh, waar hij moet zijn. En uh, nou goed, dat zie je in het tweede helftal nu met zijn manier van spelen en ook op trainingen. Gaat hij dus meer kansen creëren. Uh, als, hij, als die ballen er dadelijk ook nog in vliegen, dan is het een serieuze optie in de concurrent van Gennaro. Uh, van Ik wou net nou zeggen: die twee komen steeds dichter bij elkaar. Ja, het gaat er om uh, wie maakt de meeste goals. En dat kan je in het tweede laten zien of in het eerste of, of op de trainingen. En daar maken we een beslissing uit. Wat verwacht je voor wedstrijd tegen Roda? Een leuke wedstrijd. Ik denk dat het van twee kanten redelijk open zal zijn. Dat de twee ploegen absoluut willen winnen. En uh, nou, ik verwacht wel een, een redelijk spektakel. Ze, ze maken elkaar niet zoveel in de competitie, denk ik? Het zit allemaal heel dicht bij elkaar. En dat zie je iedere week weer. Dus uh, wij gaan ervan genieten. En hopen dat we met uh, een vol uitvak, want dat heb ik begrepen, dat we er een geweldige, geweldige middag van kunnen maken in, uh, in Kiergerij. Ik zou zeggen, uh, geniet ervan. Gaan we doen.